Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie. drie mannen die complotverhalen verspreiden over rituele kindermoorden moeten daar echt mee stoppen. Op YouTube en socials plaatsten ze allerlei berichten en video's over een begraafplaats in Bodegraven, weet verslaggever Rudy Bauma. Het gaat om een trio complotdenkers die onder andere RIVM-baas Jaap van Dissel beschuldigen van satanisch rituele kindermoorden in de jaren 80 in de gemeente Bodegraven samen met een prominente inwoner daar. Andere mensen die die verhalen geloven legden daarna bloemen bij graven van kinderen en bedreigden onder meer de burgemeester van Bodegraven. De rechter stelt nu dat er geen enkel bewijs is voor de theorieën... dat de mannen de berichten en video's offline moeten halen. Het is maar de vraag of dat gaat lukken. Eén van de mannen zit al wel in de gevangenis... maar de andere twee zijn in het buitenland. De meeste Nederlanders die in een land zijn geweest met code rood of code oranje... houden zich niet aan de corona-adviezen. Volgens het RIVM ging minder dan een kwart van de reizigers bij thuiskomst in quarantaine. Het Openbaar Ministerie wil dat een Syrische vluchteling 27 jaar de gevangenis ingaat... De man zou in 2012 een Syrische militair hebben omgebracht. Een oorlogsmisdaad, zegt het OM. Ook zou die leiding hebben gegeven aan een terreurgroep. De man woont al jaren in Nederland. En nog een paar uur en dan rolt hij weer. De bal op het EK. Want vanavond beginnen de kwartfinales. Om negen uur kun je op de bank ploffen voor België, Italië in München. Deze fans van de Rode Duivels zijn er in de buurt en hebben er alle vertrouwen in. Ik denk dat wij gaan winnen en dat wij de favoriet zijn en dat ze een beetje schrik hebben. Sinds dat we tegen nu Portugal gewonnen hebben, heb ik er wel een goed oog in. Uh, dat was volgens mij toch een van de twee, drie sterkste ploegen van het toernooi. We gaan ervoor. Hè. Ik heb er ook geld op ingezet, dus uh, het moet gebeuren nu. Goh, dit jaar is gewoon van ons punt. Het, gaat, uh, het lukt wel. Om zes uur is de eerste kwartfinale wedstrijd al, Spanje tegen Zwitserland.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 Kom eens langs! De André is gratis. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, ik ken. We zijn weer terug bij... Uh, goed, morgen is het weekend. <laughs> Gaat het helemaal ik was even door, afgeleid. Ik was eventjes de weg naar uh, Hoofddorp. Uh, op een andere manier aan het uitleggen. Uh, wat hebben we nog dit uur? Nee. Ik heb nog wat leuke dingen over, uh, over internet. Die ik er vanaf gehaald heb. Um, ik zelf afgeleid, dus ze zijn natuurlijk met de altree aan het opknappen. Uh, ja, van Zandvoort. En het is best heel mooi geworden. Er zijn leuke... Vanaf. Um, sportfoto's uh, uh, opgeplakt en het is mooi blauw geschilderd en natuurlijk heel veel raceauto's erop aan de kant van uh, van Bouwers. Dus, nou, voor wat mij betreft kan er een uh, plaat op uh, Pim. Heb je weer niks meer te vertellen? Ik heb weer helemaal niks meer verder te vertellen. Ik wil nog eventjes kijken in het blad. We kunnen onze gast aan het woord laten. Ja, ja nou ja, gast, ik, ik ben Hans Wassenaar en ik doe uh, de lunchroom op woensdag tussen ja. de middag. Ik heb het uh, twee jaar uh, heb ik het nu van huis uit gedaan. Omdat ja, we zaten met die coronatoestanden. Ja. En dat is nu een beetje op. Ik, uh, ik, ik heb twee keer mijn vaccinatie gehad, dus ik hoop. Uh, dus ik wil eigenlijk wel weer uit de studio, want dat is toch wel leuker. Hè? Nou, dat kan, dat ja. is gewoon zo. Ja. En uh, wanneer ik precies ga beginnen nou, vanuit de studio, weet ik niet. Dan blijf ik het gewoon nog even ja. vanuit huis doen. Dus, maar je zoekt een uh, sidekick nog. Ja, we vrij, zoeken, ik zou wel een sidekick willen hebben. Dat is wel, ja. uh, wel handig voor tussen de middag eigenlijk. Ja. Dat, uh, dus, uh, dus eigenlijk bij deze een oproep. Ja. <laughs> Degene die interesse hebt op de woensdag tussen 12 en 2. Graag. Ik ga ja. me aanbevolen. Wat voor soort muziek draaien? Um, en ik hou het liefste eigenlijk van oudere muziek. Vind ik, ik, die moderne muziek is niet uh, aan mij vergeven ja. eigenlijk. En wat is oudere muziek bij jou? Uh, ik hou van, van Queen en, en, en die oh, tijden wat ja, ik ja. net hoorde. Ja. Uh, uh, <laughs> Walletaks, dat, uh, ja. dat kunnen we nog allemaal wat van vroeger. Ja. Dat is eigenlijk meer mijn muziek. Uh. Okay. Ik probeer wel wat moderner, maar dan moet het wel een beetje in de trance zijn die ik zelf leuk vind... En niet dat geschreeuw en dat gekwetter wat je tegenwoordig op de radio hoort. Ja, dat is ja. niet aan mij vergeven. Nee, nee. <laughs> nou, maar dan moet je ook niet draaien tijdens de lunch, denk ik. Dat nee, dat, dat denk ik ook niet. Je ja. moet rustig kunnen lunchen, denk ik, tussen de ja. middag. Dat is wel belangrijk. Is er wel <laughs> dat proberen er? Ja. we in ieder geval. En doe je ook nog iets aan nieuws of zo? Ja, ja, ja, zeker, ja, zeker. Dat is nu eigenlijk het probleem. Omdat ik uh, dinsdag mijn programma in elkaar zet, zeg maar. Ja. Uh, heb ik dus niet het, het echte actuele nieuws op de woensdag. Ja. En dat vind ik wel een probleem. Dan kan ik nu, als ik hier ben, kan ik dat natuurlijk wel ja. weer doen. Dan kan ja. ik het de krant kan je er binnenhalen en, en van alles ja. kan je. Ja. Ik moet het echt op oud nieuws een beetje proberen nieuw nieuws te maken, zeg oh, okay. maar, ja, dat ja. het toch interessant ja. blijft. Ja. Ja. Ja. Uh, dingen van uh, uh, ja, al die dingen voor de ouder vandaag uh, en en al dat soort dingen, dat probeer ik wel te doen. Okay. Uh, ja. Tafeltennis en weet dat soort dingen. Leuk. Dat is zeker leuk, want daar kan ik wel mijn programma mee volmaken. Ja. Maar het is niet echt actueel nieuws. En dat vind ik wel jammer. Maar... Heb je ook een favoriete band? Ja, een favoriete. Favoriete band? Band? Of zanger? Nou, nee, nee, nou niet echt, nee. nee, nee. Ik vind de Beatles erg goed. Maar ja, dat is al zo oud. Wat, uh... Ja, net zo oud. Maar ik dat, vind. Dat, vind ik wel, dat vind ik wel leuk. Dat, uh, ja. dat, dat is de soort muziek die ik wel leuk vind. Ja. Dat, ja. Uh... Maar goed, ik probeer het heel erg af te wisselen. Zoals ik vroeger ook gedaan heb vanuit de studio... toen we nog niet de coronatoestanden hadden. Ja, ja, ja. En uh, toen was ik met mijn vriend... en die draaide dan de oudere muziek. De echte oudere muziek. Ja. En dan wisselde hij. Ik was eerst... en dan kwam hij achter me aan. Dus dan hadden we vier uur achter elkaar. En dat is leuk. En dat willen we eigenlijk in de toekomst toch weer, weer, toch gaan weer doen. op gaan pakken. Ja, ja. Ja. Ja. Hij is er ook en, tijdelijk mee gestopt. Hij is er ook mee gestopt. Ook door die corona. Ja. Dat, is, dat is gewoon het hele probleem. Wij mochten ja. op dat moment niet meer in de studio... En toen heb ik gelukkig de, tech, de, de technische diensten mij... de mogelijkheid gegeven om thuis de, de programma's te maken. En dat doe ik in het waskamertje van mevrouw. Dat, dat klinkt wel leuk. Ja. En dat gaat echt heel goed. Dat plak ik in elkaar en dat knip ik in elkaar... met gesproken tekst ertussen en zo. En dat gaat best wel goed. Dus, ja. uh, Wat doe je net al? Ik doe het bij elkaar. De radio bedoel ja. ik. Ik denk 15 of 20 jaar zo'n beetje. Zo, altijd. Ja. Wij zijn in Heemstede begonnen samen... En die stopte toen die uitzendingen met de branding en toen zijn we gevraagd om naar Zandvoort te komen. Ja, wij moeten elke keer het hoofd door naar Zandvoort rijden. We komen zelf ja. het hoofd door En uh, ja, het is, uh, zomers is het erg druk. Ja. Dat, uh, dat is wel een probleem. Twaalf ja. Ja. uur is dan een mooie tijd. Dan is de drukte meestal Stop. voor het strand al afgelopen. Ja. Maar uh, ja, ja, ja. dat ja. het ja. gaat wel goed. Ja, in september heb je dan natuurlijk ook een probleem. Uh, dat doe, ga ik ook waarschijnlijk thuis weer de programma's in elkaar zetten. Ja. Dat, uh, dat ga ik zeker doen. Want dat, we komen er niet in. Ik heb geen vergunningen, niks. Dus, uh. Ja, maar je hebt woensdag. Woensdag is het nog niet. Best. Nee, dat, dat, is, dat ja. is wel zo. Maar dan zal het er al wel beginnen druk zijn, denk ik. Ja, ja, ja. ja absoluut. We hadden het er uh, net over. Dus de mensen die op woensdag dorp inkomen. Ja. En die geen parkeerkaart hebben, die mogen daar niet parkeren. Ja, dus die ja. moeten er weer eruit. Ja. Dus ja, het, is, het is een beetje onduidelijk. Ja, het is maar je, het wordt allemaal wel duidelijk gemaakt, denk ik. Ja. Dat gaat allemaal ja, wel ja. lukken. We okay. ja. Nou, nou ja. ik wens jullie veel succes met jullie nee. eigen programma. En ja. toi toi toi. En we en zien elkaar wel weer. Ik de even aankondigen. En welke, ja. ik, ik... Die? Uh, David Soul met Don't give up on us. Yes! Yes! yes. <laughs>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 On a rainy evening when maybe stars are few don't give up on a sign no we can still come through come through. een stukje cabaret doen. Claudia de Breij. Ja, met uh, Heet vrede begrafenis. Daar komt-ie. Het enige waar je nog wat invloed op kunt uitoefenen... dat is je begrafenis. Daar heb ik ook wel heel veel zin in. Want iedereen moet dan luisteren naar de muziek... die jij hebt uitgekozen, hè? En ze kunnen nergens heen. En ik heb best wel veel liedjes die ik wil laten horen... dus bij mij duurt het drie dagen... Er komt een festivalcamping bij. En van, die, van die grote schermen met je beste foto's. En ik wil ook dat op mijn begrafenis... dat er dan ineens uit het niets... ineens een grote neger die zaal binnenkomt. Die niemand van je vrienden of familie kent. Grote neger. Met een goed gevulde... paardrijbroek. En die loopt dan zo naar voren. En die gooit er zo heel romantisch... gooit hij zo één rode roos... op mijn kist. Dat die hele zaal denkt... "Hè?" Huh? Maar zij hield toch helemaal niet van paardrijden. Heel veel zin in. En ook het feit dat je dan nog één keer... als het ware... over de dood heen... kunt communiceren met de mensen die je achterliet. Dat je nog één keer... Door middel van een liedje kunt zeggen jongens zo stond ik in het leven en neem dat alsjeblieft van me mee. Als er nog één sfeer was. Nog één gevoel dat ik zou kunnen delen met de mensen waar ik van hield, dan zou dat dit gevoel zijn. Er ligt nog kapot te lachen in je kist. En iedereen in paniek van straks komt o, -O. <tie> Maar doe je dan mee? Het is een begrafenis, man. Nou, volgens mij had het zo gewild. No jij was no no -air, no -air. En ik lach in mijn kist. En ik keihard op die zes plankjes... Heb je een? <tieden> Misschien kan mijn kist dan zo in een Polonaise worden binnengebracht <tieden> Nou, dan zit de stemming er wel aardig in, denk ik. En dan ben je toe aan de foto's. Grote schermen met je beste foto's. Ik zou beginnen met een mooie babyfoto. Afgedrukt in sepia kleuren. uit de puberteit, zwaar geretoucheerd <tie> eerste keer op het fietsje oh. eerste keer op schaatsjes oh. eerste VH'tje. Oh. wat waren ze klein <tie> <tie> nou. iedereen huilen, prima en dan ben je toe aan je exen. Als je een beetje goed geleefd hebt, dan ziet het op je begrafenis van de exen. En die moeten allemaal denken, ja maar van mij is het allermeest. Maar je kan natuurlijk moeilijk van al je exen je ons liedje gaan draaien. Dus je moet één nummer hebben dat voor al die exen de lading dekt. Eén nummer waarbij al je exen janken door een stoel zakken. En volgens mij is dat deze. kunnen doen. Want als ik dood ben, is zij het zeker. Ja. En als je toch aan het rouwen bent. Oh, Willeke. Oh, dat vond ik ook zo erg. Oh, dat vond ik eigenlijk erger. Oh, oh Willeke. Oh, maar dat was een vakvrouw. Hoor. Oh, dat was een vakvrouw. Puur zak. Oh, wat erg. Dankzij haar durfde ik een oorapparaat. Er zit in potentie in dit nummer dat geen van je ex het ooit nog met iemand anders kan doen. zonder aan jou te moeten denken. Maar dan moet je die snik hebben. Er zit een snik in dit nummer. Een traan. Wil ik het denken aan Sir Larry? Of aan John de Mol? Of aan iemand anders? En dan komt er een traan, let op: die traan. Liefde. Er komt die, het En dan komt het Metropool komt de zaal hier. En dan komt mijn kist nog even omhoog. Ik doe het deksel open. Maak een buik. Marcheren met al het kopen dat ze hebben, en dan komt het gat uit te groot komt het erker mal omhoog. toernee, joh. Ik moet hiermee... Nee, joh. Ik moet hiermee op tournee. Anders kom ik ook nooit uit de kosten. Ik... Ik moet mezelf gewoon wereldwijd avond aan avond laten begraven. En dan moet ik het overal brengen alsof ik nergens anders een laatste rustplaats had kunnen vinden dan juist hier. Gewoon ieder stadje een ander grafje. En dan... dan meen ik het heel oprecht als ik zeg... Nowhere on my tour have I been so warmly welcomed than in the greatest place in the world. <gasps> eventueel ook naar de publiekshots kunnen gaan. Van de mensen die buiten... bij de grote schermen staan te huilen. Of publiekshots van de prominente binnen. Barack Obama. Willem-Alexander en Maxima. En... vooruit... Jorge Fergueta. Nou, en dan zou ik zeggen... zo langzamerhand... de fik erin. En dan weet ik dat mijn as... over drie vuurpijlen wordt verdeeld. Dreetje haal. Want die is er handig mis. En dan wordt die nummer. Ik heb er ook heel veel zin in. Ja. <laughs> uh, er komt bij de Dutch Krampie geen muziekpodia's. Uh, omdat het toch heel onduidelijk is uh, met de anderhalve meter uh, afstand houden en al dat soort dingen meer. Uh, is er. Uh, uh, uh, ja, komt, ach, gaat alle muziek gaat uh, verloren. Er komt wel ander entertainment. Uh, het is voor Zandvoort en haar ondernemers en inwoners een even een bitter pil. ten Bos garandeert dat er voldoende andere uh, entertainment zou komen. Onder meer op de boulevards en uh, het badhuisplein komen kramen te staan met merchandise. En er zijn allerlei races gerelateerde activiteiten. Wat ja, ik... altijd heel leuk was bij Beach Club 10, was die hondenraces. Ja. races. 100, je, is ja, race? heb was. ik een foto ergens van gezien. Ah, dat zou wel kunnen. Ja, ik weet niet meer waar. Maar dat was altijd ontzettend leuk. Dat was leuk, die, ja? Uh, ja. Maar er waren ook gewoon huistuinen, keukenhonden. Oh, die, niet de Haase windhonden. Uh, niet echte, okay. niet echte windhonden. Ja, nou, ja. Dat, dat zag je dus. <lacht> <lacht> die zijn een stuk onhaal. Maar hoe krijg je die, dat ze van de ene naar de andere kant rennen ook zo? Zo'n konijn met... Uh, okay. ja, niet een echt konijn, maar zo'n... Nee, snap zo ik. Maar dan gaat die, er gewoon een hond er ook achteraan lopen. Gaat er gewoon een hond er ook achteraan? Ja. Ja? Ja, ruikt lekker, hè? Oh, het ruikt lekker? ja. Dus dat, uh... ja, ja. Maar ik probeer ook nog steeds een ventvergunning te krijgen. Oh ja, wat Voor ga de merchandise. Je Toch ja. vertelt ik, uh, ja, ik, heb, uh, ik heb een band van Max kunnen regelen. En die wil ik in stukken snijden. Kleine stukjes, zo groot ongeveer. als je. Ja. Ja, en daar een sleutelhanger aan hangen. En die gaan verkopen als aandenken. oké. Het soort net iets als een Berlijnse muur. Iedereen een stukje, stukje. Een muur. Ja. ja, dus een stukje band van Max. Nou, maar ik kom er niet doorheen bij de gemeente. Ik word heen en weer gewezen en ze dus geven geen antwoord. Dus uh, gemeente, alsjeblieft, geef eens een reactie. Ja, en wel apart. Hoe kom je aan die band trouwens? Ja, via via. Oh, via, van, via. Van, van, van het vrachtwagen gevallen. Nee, nee, nee. nee <laughs> zo ben ik niet. <laughs> Op de grote hoop gevonden, laat ik het Op zo zeggen. Op de grote hoop gevonden. Oké. Okay. Ah, wel leuk. Ja, wel een leuk idee toch? Ja. ja. Ja. Maar dan moet ik een fansvergunning krijgen, want ik wil ze voor 5 euro gaan verkopen of zo. En een dikke 10.000. Dus ja. Uh, hè? En, en wat ga je ze dan in doen? Ga je er een lijstje omheen doen? Of? Nee, als sleutelhanger. Ja, maar alleen een stukje rubber als sleutelhanger. Ja, stel, het gaat om het idee. Ah, oké. Okay. En dan heb je van die, die haakjes ook, waar, daar, waar je het vast kan maken. Hoe bedoel je? Nee. Hey, je moet toch een kettingje hebben, een, een sleutel hangen. Ja, oké, okay, dat moet wel. Ja, dat, dat is te doen. Kijk, zo is wit. Ja. ja. Dat is ook een stukje leer. Ja, daarom en nee, dan. Dat, een ja. ja. Ja. Dus aan het eind komt dan een stukje band. Okay. Eh, met een gaatje er doorheen en dan uh, doe ik het daarin. Huh? Dan kun je je autosleutels aan hangen. Ja. Nou, dan ben je altijd weer een stukje. Leuk. Ja, we hadden Wat? ook een wild ja. idee om een klein stukje op een uh, ring te plakken. En die kan je dan voor je vrouw meenemen. hè? Hè, dan ben jij drie dagen weg en dan neem je die, ja, ja, die, nee, die ring mee. En, nou, kijk eens liever. Die vrouw of zoiets van, eindelijk, godzijdank... een weekend niet naar dat klotige Formule 1 te kijken op televisie. Kan doen Maar later, komt hij met een ring thuis. Goed, weer een plaatje. I Today I found you, I want to stay weer wat leuks van internet afgehaald. Uh, van je kinderen moet je het hebben. 13 puberuitlatingen van voor-achter het behang. Ik stond in de rij bij een attractie. Ik sloeg mijn arm om mijn oudste zoon, trok hem even lekker tegen me aan en gaf hem een kus op zijn boel. Hij keek naar de mensen om ons heen en zei vervolgens: 'Nant'. Ja, dat kan ook niet, nee. <laughs> dat kan niet. Dochter komt thuis van het werk en gaat enthousiast naast me op de bank zitten. Ik werd vandaag knap genoemd door iemand in de winkel. Ach, vergissen is menselijk, hè? Klopt, ik heb ook gezegd dat ik op mijn vader lijk. Uitgeloold. <laughs> ja. Mijn zoon bakt de boodschappen uit. Wat ga je met dat lijnzaad doen? Nou ja, een patiënt van me wilde dat in haar yoghurt. Dus ik dacht, ga het ook eens proberen. Mm, ze liggen niet voor niets in het ziekenhuis, hè? <laughs> ja. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Ik dacht dat ik lelijk was, maar toen zag ik jou. Al dus mijn oudste zoon, toen ik net thuis kwam van mijn werk. Dank u. Ik. Weet jij waarom mijn profielfoto op Instagram steeds verdwijnt, dochter? Misschien omdat mensen jou eng vinden? <lacht> oh. Puber. Waarom heeft een kale man altijd liefdesverdriet? Ja. Puber, hij mist haar. <laughs> is wel leuk, ja Ik doelend op het feit dat ik natuurlijk, wel, uh, natuurlijk heel weinig mensen zie nu Ik ben gewoon bijna tien kilo afgevallen en niemand die het ziet, puber Als ik tien pagina's uit de telefoonboek scheur, <laughs> dan zie je dat toch ook niet? Thanks, schatje <laughs> Puber is opgestart ja. en loopt naar de keuken binnen Goedemorgen, hoe is ie? Mam, wat praat jij veel? Mam, je bent nu qua leeftijd dichter bij de 70 dan bij de 30. Iemand nog een puber of drie voor de prijs van één? Ja. <laughs> Even kijken. Vond net een bijna leeggegeten zak borrelnoten in de kast. Illegale actie van de oudste puber. Laatste handje vervangen door brokjes. Ik heb brokjes. Ik heb nu al lor. <laughs> ja. Tip om je puber de achterlijke ghetto gezwets af te leren. Hé hey, Ninfo, hoe was het op school? Heb je nog fitty met die kech in de pauze? Moet, uh, moet je moet een ei voor je bakken? Zal wel elkaar uw honger hebben? Een hele harde hut meezingen. Jezus, man, doe normaal. Opgelost. <laughs> Nou, nou, na die wereldwijsheiden, hè? Ja, pubers zijn leuk. En pubers zijn leuk, ja. Trouwens, dat gaat trouwens heel erg goed met uh, Eriksen, de voetballer van Deens Elftal. Die, uh, oh, oké. Okay. Hij is weer uit het ziekenhuis en hij volgt de Deens ja. Elftal, uh, en het Deens Elftal. Jij volgt het voetballer toch niet? Ik voel, volg het wel. Hij wel. H hem wel? Hij oh, wel. Nou. Ja, hij ja, volgt... Ja. ja, ik vond dat wel een actie om... Uh, de plekken bijna dood neer te vallen. Dus dat volg ik ja. wel. Dat volg ik het niet. Je moet er wat voor doen, maar oké. Okay. <laughs> je, ja. je hebt mijn uh, interesse opgewekt als je zoiets doet. Ja, ja. Oké, okay. wie wilt muziek? Ja. Melanie met Beautiful People. Oh ja. Beautiful People.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 Yeah take care of you beautiful people you look like I'm yeah. yeah. nog wat leuke dingetjes van internet over uh, Nederlanders en, uh, en gierig zijn. Jij een echte Nederlander? Ja, maar niet zeg gierig, maar. zuinig. Zuinig. Ontzienig. Zuinig. Ja, zuinig, hè? ja wel zuinig, ja. Je hebt hier een paar dingetjes van het internet. Ik weet nog een leuke. Je weet uh, wie het koperdraad heeft uitgevonden. Koperdraad heeft ja. uitgevonden? Geen idee. Twee Nederlanders die aan de cent trokken. <laughs> Het is ijsjes weer en ik hoor rechts van mij dit gesprek. Dat is 2,40 voor twee ijsjes. Oh, ik schiet het wel voor Stuur ik je straks een tikkie. Sorry, maar ik vind hier echt iets van. Ja, wat zou je daar nou van moeten vinden? Schiet, ik, ik, ik vraag, vraag je ja, inderdaad dan geld terug als je met een vriendin of zoiets een, of een vriend. Een ja, maar jij ijs... stelt het voor, dus of de andere kant, of die andere willen uh, wil een ijsje geven of zo. Ja. Wie ben jij dan om te zeggen, nou, ik doe het zelf al, ja. ja. Dat vind ik ook soms een beetje onbeleefd. Ja. Ja, zo zie je maar. Ja, ja, ja, ja, ja. ja oké. Okay. De vriendin van me kreeg een half uur na haar eerste date... een tiki voor twee wijntjes, acht euro. Hij had het leuk gevonden en wilde graag nog een keer afspreken. Wat vind je daarvan? Ja. Kan dat? Als dat zo afgesproken is, ja. ja. Vrouwen willen toch... <lacht> uh, uh, Delen? Ja, ja, waar is mannelijke hoffelijkheid tegenwoordig? Ja, dat willen die vrouwen niet meer. Die zijn geen emancipeerd, heb ik begrepen. Hoor je ze steeds zeggen. Ja, ja, ja maar we vinden het toch wel leuk als een man betalen. Ja, ja, ja, ja. ja. <lacht> maar een dubbeltje op in zijn rang zitten. Nee. <lacht> Vier vrouwen rekenen lunch af in een café. Ja, maar Nel, jij hebt wel veel van mijn vriendjes gehad. Dus ik vind dat je daar wel aan moet meebetalen. Van Wat mijn vriendjes gehad, zei je. <laughs> nou, Vind je dat niet waar dan? Wat? He? Dus jij bestelt geen frietjes, maar je eet ze wel van anderen mee. Ja, ik jat regelmatig frietjes. Ja, dan, dus je dan moet je ook mee betalen, frietjes. dan moet je giet. Ja, kom op. <laughs> dat, heet, gewoon... dat, heet, dat heet vriendschap, dat heet broederlijkheid. Ja, die frietjes jatten. Ik heb al zo'n honger. <laughs> zitten altijd veel te veel frietjes. in. nee, nee, nee, nee, nee. op het zand niet. Ja, nou je moet het gewoon een, door twee delen of, of door vier delen, ja. Ja. ja. Niet te moeilijk doen, nee. <laughs> Daar moet je niet, inderdaad niet over zeuren, nee. De Hollandse zuinigheid bij een kapper. Koffie en thee alleen beschikbaar bij behandelingen langer dan een uur. <laughs> <laughs> ik las een beoordeling van een restaurant en kwam deze tegen. Ik, ging al, ik ga later net zo gierig worden als deze persoon. Het eten was lekker, wel veel patat. Maar lekker knapperig. En warme kipburger goed, goed, uh, goed bij. Opmerking geplaatst met te kloppen op het raam... In, plaats, in verband met slapende kinderen. Maar om 23 uur werd het toch aangebeeld. Jammer, nu moest ik het delen met de kinderen. Ja, ja. <laughs> ik, wil nog, ik wil geen tweede date. En nu vraag je de, uh, deze Tinder date... of we alsnog de rekening van 28 euro kunnen splitsen. Ja, terecht. Ik heb trouwens zin in no ja. nog een keer iets doen. Ik vond het gezellig. Maar denk, bij hierbij, denk dat ik het hierbij wil laten. Sorry. Snap ik. Helemaal goed. Ik zal het wel op prijs stellen... als je in, uh, in dat geval een, uh, enigszins in de kosten tegemoet wil komen. Zou jij dat doen? Nee, toch? Nee, toch? Dat doe je toch, dan toch niet? Ik zeg nee. niks. Ja. Plaatje. Ja, nu. green tambourine I'm nog uit, de, uit het krantje. Het Zandvoortse jeugd -elftal is Nederlands kampioen geworden. De, het uh, Jo 12-elftal... van SV Zandvoort... is afgelopen zondag in Wageningen... Nederlands kampioen in hun leeftijdsklasse geworden. Het elftal van coach... Bob de Jong... was in de finale van het KNVB-talententoernooi... te sterk voor Kapellen. Leuk of niet? Ja, hartstikke dat is leuk. Een C1. En, ja, voetballen uh, is dat toch... Ja, is het is voetballer. Ja, oké. Okay. Ja, ja. De KNVB. Ja, dus, uh, oh, goed. Koninklijke Nederlandse voetbalbond Ja. En uh, er is uh, heel veel zeebaars bij de eerste officiële viswedstrijd uh, gevangen. Oh, van gekker. de visvereniging. zeevisvereniging Zandvoort. En het was een verademing om eindelijk weer eens in een groep te, groepje vissers te vissen in clubverband. Het groen licht was gegeven door de sportvisserij Nederland om in competitieverband weer te mogen vissen. er is dus heel veel ja. zeebaars gevonden. Ik heb laatst met zo'n zeevisser gepraat, want ik vroeg, nou, nou wat vang je nou, hè? En hij zegt in het begin wat, wat kleinere visjes of zo, maar uh, voorbij de eerste of tweede bank, zo'n 30 meter van het strand af, van die zeebaarsen. Ja. En die kunnen groter dan 30 centimeter worden. Dus, uh, ja. Maar daar zwem ik af en toe. Ja, ik ook. Kom, oh, dat denk ik het ook. Ja, maar ze eten geen mensen. Ja, maar het is toch apart dat je inderdaad onder water... wat ja. er allemaal gebeurt, daar weet je niks van, hè? Ja, maar goed, dat heb je zelfs. Eigenlijk moet je altijd uh, ook uh, waterschoenen dragen. Oh, oké, okay. ja. Die uh, Pietermannen, ja. die zitten ook in het begin... Uh, ja, maar die, zei... die hebben wel hele gemene stekels die is omhoog staan, uh, ja, Die zijn praktisch... Ja, we hebben nog nooit gehoord dat iemand daardoor... Uh, werd nee. geprikt of zo. Nee. Ik denk dat het wel meevalt, hoor. Ja, toch voor het... Uh... Ga je opzoeken. We gaan het een keer opzoeken, ja. ja okay. uh, temperaturen, morgen is het ook 17 uh, graden. Nee, dat is, dat, uh, morgen is het 21 graden en is Het is nu 17 ja. graden en meest bewolkt, zegt Google. Ja. ja. Dus, uh, en morgen wordt het zo'n 21 graden en zonnig. Heerlijk. We wel weer de betere kant op. Ja, morgen, zaterdag. Oh ja, dat is leuk. Ja. Dus uh, ik denk dat wij een beetje naar het einde gaan. We gaan zeker naar het einde, ja. Nog vijf minuten, nog één plaatje en dan ons uh, afscheidsnummer. Dus uh, ja. dan zit je volgende week weer. De luisteraars ook. Ja, tot bedankt en tot volgende week.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 Ze bijna de En in de ether op 106,9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.